En een voorspoedige start. Remons die steden zouden mogen vertrekken. Volgens de afspraken zouden dan ook 1200 mensen uit Oost-Aleppo mogen vertrekken. Syrische staatsmedia melden dat een aantal bussen met de rebellen... en hun families alsnog is vertrokken uit Oost-Aleppo. In Karak in Jordanië hebben onbekend het vuur geopend op politiemensen... Zeker vijf mensen kwamen om het leven. Het zijn vier agenten en een Canadese toerist. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De daders zouden de bergen bij Karak zijn ingevlucht. In Karak komen veel toeristen, want er is een beroemd kruisvaarderskasteel. Jordanië is een bondgenoot van de Verenigde Staten... en lid van de internationale coalitie die tegen IS vecht. Wie er achter de aanvallen zit, is niet bekend. Onderzoekers hebben bij Noordwijk de rest ontdekt van een van de laatste Nederlandse bruine beren. Er is een voorpoot bij die bijna compleet is, meldt Omroep West. De botten zijn ongeveer duizend jaar oud, blijkt uit onderzoek. Het gebied bij Noordwijk was destijds loofbos. Door ontbossing en de jacht verdween de beren uit Nederland. De Eiffeltoren in Parijs is weer open na een staking van vijf dagen. Het personeel had het werk neergelegd omdat ze meer inspraak willen en meer geld voor onderhoud. Ook zou de veiligheid van de medewerkers slecht zijn geregeld. Het Franse bedrijf, dat de exploitatie van de Eiffeltoren doet, heeft overleg met de vakbonden en meldt nu dat er een akkoord is. De Eiffeltoren trekt gemiddeld 20.000 bezoekers per dag. In Kroatië heeft de politie ruim 60 vluchtelingen ontdekt in een bestelbus. Ze zaten dicht bij elkaar op het laadruim. Volgens Kroatische media kwamen ze uit Pakistan en Afghanistan. De meesten waren onwel geworden door gebrek aan zuurstof. Vier mensen zijn in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Dan het weer, bewolkt en droog. Vanmiddag 7 tot 8 graden. Morgen in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt een graad of 6. De dagen daarna overdag een graad of 4. En s'nachts gaat het een paar graden vriezen. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Toen is John Bakker van de ANWB. Files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Ouderkerk aan Amstel. Drie kilometer na een ongeluk, vertraging iets meer dan vijf minuten. En bij werkzaamheden op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knoop het Raasdorp, drie kilometer. Twee rijstroken zijn dicht en daar is de vertraging tien minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is kerst met CFM. Met me nu. Zandvoort op zondag. Kill me.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 You. i forget just why i left you i was insane say play that pink 182 song that we be beat to death in tucson okay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 dat ik niet